9 uur. Wat bij de NOS Journaal. Regeringspartij PVDA zegt dat de positie van minister Van der Steur... mogelijk in gevaar komt als hij inderdaad als Kamerlid... cruciale informatie heeft achtergehouden over de Teven-deal. En daar later over loog als minister. Nieuwsuur meldt op basis van een opgedoken e-mail... dat Van der Steur de regering adviseerde... belangrijke informatie over de deal met crimineel Kees H. weg te laten. Als minister ontkende Van der Steur later die informatie te kennen... De Tweede Kamer wil opheldering van de minister. Waarschijnlijk komt er deze week nog een debat. De cijfers die het Witte Huis had over de opkomst bij de inauguratie van president Trump... waren niet helemaal juist, erkende woordvoerder Sean Spicer net op een persconferentie. Hij had naar eigen zeggen verkeerde informatie gekregen... over het aantal mensen dat met de metro naar de inauguratie was gekomen. Spicer beschuldigde de media er dit weekend van dat ze de opkomst veel te laag voorstelden... Op de persconferentie vanavond zei hij dat het wel de best bekeken inauguratie ooit was, dankzij YouTube. De rechtbank beslist over twee weken of Fokert van de G opnieuw naar de cel moet. Vandaag was de rechtszetting tegen de moordenaar van Pim Fortuyn. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating geschonden. Van de Graaf ontkent dat. Het OM wil dat hij een jaar de cel ingaat. Een man uit Schoonhoven mag van de rechter weer met zijn gyrocopter landen op vliegveld Ladystad. Het vliegveld wilde de man met zijn kleine helikopter niet meer toelaten, omdat de grasbaan waarop hij dagelijks landde dichtging. Met een gy gyrocopter landen op de verharde baan is volgens de luchthaven te gevaarlijk. Maar volgens de rechter is onduidelijk waarom dat gevaarlijk zou zijn. Het weer nog. Door winterse buien kan het glad zijn. Het KNMI heeft dan ook code geel afgegeven voor het hele land. De gladheid kan tot laat in de ochtend aanhouden. Morgenochtend wordt het overal wel weer droog. Smiddags is er dan ook wat zon. En het wordt morgen 1 tot 5 graden. Vanaf woensdag is er nog meer zon. FM. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. hele goede avond. Maandagavond. Drie minuten over negen, zowat. Uh, ja, de hoogste tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie B En als het over cinema gaat, dan gaat het natuurlijk over filmmuziek. En er staan mooie films met de rol. Ik zit eens even te kijken. Bridesmaids, uh, Goodfellas. De uh, Henry Mancini songboek Nou... About the Boy, Maverick, Brimston, Torino, ...de vele op te noemen. Hmm. Maar we beginnen zoals te doen gebruikelijk. Met de hit van de maand. Dat is van een aardig bindje... John Hisman, Dick Hexel-Smith, Chris Farlow... ...kortom Colosseum, Walking in the Park... ...lekkere jazzrock. rock... En op drums, natuurlijk John Hisman. Uh, herken je deze nog? Een, een oudje uit, ik dacht 2000, uit de film Donnie Darko. Is Johnny Darko. Maar dit is het nummer Mad World van uh, Gary Jules. En Michael Andrews. En die Michael Andrews is ook de componist van een uh, film... die vanavond op de televisie draait. En die heet Bridesmaids. En daar ga ik ook wat muziek uit draaien. Uit film Bridesmaids. Ik moet hem even opsnorden. Uh, het nummer van Michael Andrews. Michael Andrews, uh, Boogaloo Annie. <tie> draait momenteel op televisie, zie ik. In de aanloop naar het huwelijk van Lillian hebben haar bruidsmeisjes het erg zwaar. Gezellig bedoelde etentjes, een bezoek aan een bruidssalon, een vlucht naar Las Vegas. Ze zijn aanleiding voor pijnlijke rivaliteit, overmatig drankgebruik en veel emotionele uitbarstingen. Vrolijke, grimmige komedie. Michael Andrews. En er zit meer muziek in deze film. Uh, eens even kijken wat we nog kunnen opstarten. Ik zie, oh, deze is ook wel aardig. Inara George, It's Raining. It's Raining so hard. Looks like it's gonna rain all night. And this is the time. I'd love to be holding you tight But I guess I'll have to accept The fact that you're not here I wish the night would hurry up and end My dear, it's raining so hard It's really coming down by my window, watching the rain fall to the ground. This is the time, I'd love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. Ja, je luistert naar CFM Cinema. En dit is muziek uit de film Rides Mates. Ik doe nog een klein stukje van Kate Nash. Doe a do. <mully> Kate Nes, onze singer-songwriter uit Harrow, Londen. Yes. Toch een aardig saintje. Do what I do. I'll just with so I can with en dat allemaal uit Bridesmaids film 2011. Draait momenteel op televisie. Maar de, de, af en toe moeten we ook een topfilm ertussen doen. En dat is de film Good Fellas. Een geweldige film. Een film uit. Ik moet even kijken wanneer die is. 1990, al een heel wat jaartjes geleden. En daar zit fantastische muziek in. Kultmuziek van de Shangri-Laars, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Alice is aanstaande vrijdag om uh, 5 over half elf op SBS 9 te zien. Centraal karakter in deze op vijf gebaseerde film is Henry, geboren uit Iers-Italiaanse ouders... dus nooit helemaal opgenomen in de maffia-familie... waarvan hij deel uitmaakt. Dat in tegenstelling tot James, gespeeld door De Niro, en Tommy, gespeeld door Pesky... die echt weer andere problemen hebben... waarom zij nooit aan het hoofd van hun familie zullen staan. James is gevaarlijk paranoïde en Tommy is een sociopaat. Sorcee opgegroeid in Little Italy, begreep als geen ander wat er in de hoofden van de Goodfellers omging. Zelden werd er in een misdaadfilm zo vanzelfsprekend verteld en gespeeld. Een vijfsterrenfilm en ook nog mooie muziek. Dit is natuurlijk Dirk en de Domino's. Daar gaan we natuurlijk over naar de cream die er ook in zit. Sunshine of your love. Dit is CFM Cinema en we draaien muziek uit de film Goodfellas. Die aanstaande vrijdag op televisie is, maar zou je vrijdag niet kunnen. Dan heb je donderdagavond ook nog een kans. 26 januari, kwart voor elf op uh, net vijf wordt hij ook gedraaid. Uh, het is zo'n aardige soundtrack dat ik er nog eentje doe. En dat is een nummer van Jack Jones. Dat uh, is Wives and Lovers. Heel bekend nummer, gecomponeerd door Burt Beckerrek. Hey, little girl.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 City and Dim all the lights Pour the wine Start the music Time to get ready For love Dim all the lights Pour the wine Start the music Time to get ready for love, time to get ready, time to get ready for love, time to get ready, time to get ready for love. Ja, Jack Jones, de band met de Golden Voice zou ik bijna zeggen. Uh, eens even kijken, wat hebben we dan nog klaarstaan? Oh ja, een aardig cd viel uit de cd-kast. Dat was een cd uit 2007. De Henry Mancini songboek. En daar staan aardige muziek op. He heel veel bekende nummers. Dit wordt uh, onder andere gespeeld do door Those Fabulous Strings. de Pink Panther. Eigenlijk Enrico Nicola Mancini. Eh, geboren in 1924 en overleden in 1994. Een eh, nou ja, Amerikaanse componist van filmmuziek. En waarschijnlijk het meest bekend door deze song. De Pink Panther Film eh, Theme. Eh, maar op dit cd'tje uit 2007 staan heel veel muzieknummertjes van hem. En ik ga er gewoon een paar draaien. Ook deze is mooi. Quincy Jones, Bird Brain. Van Zandvoort. En je luistert naar CFM Cinema. En dit is muziek van de CD, de Henry Mancini Songbook. En daar staan aardige nummertjes op. Onder andere ook deze, een, een heel bekend nummer, The Baby Elephant Walk. En wordt hier gespeeld door Burt Camford en his orchestra. muziek heeft Mancini ook voor televisieseries gecomponeerd. Onder andere ik zie hier staan Peter Gunn bij de Thornbirds en uh, Peter Gunn is wel een bekende melodie, dus die moeten we maar even laten horen. Peter Gunn thema. Even kijken, zie ik dat? Ja, hier. Ja, tot zover de Henry Bansini songboek. Uh, het is tijd voor een western. Het grappige is, ik heb wat western muziek op de rol staan voor vanavond. Onder andere Maverick, The Legend of the Fall en Brimstone, de nieuwe film. En ik denk dat Brimstone pas na tien komt. Maar ik begin met Maverick. De muziek is gecomponeerd door Randy Newman. Openingsmuziek. Maverick is een film met Mel Gibson, Jodie Foster en James Garner. Een commerciële, ontspannende, satirische western... gekruid met persiflage's en slapstick, one-liners en dubbelzinnigheden. Losweg gebaseerd op de bekende, gelijknamige tv-serie. Waarvan 138 afleveringen gemaakt zijn. Gibson is nu de handige revolverheld en gokker Brad Maverick... Ik garner een sympathieke marshal die ervoor moet zorgen dat het gokken niet uit de hand gaat lopen. Sounds like Maverick is. De film is uh, dinsdag om uh, half elf op televisie SBS 9. Ik doe nog twee kort stukjes van uh, Randy Newman uit Maverick. Maverick, titelsong. Uit de soundtrack Maverick. De film is dinsdag op televisie. En de muziek is gecomponeerd door Randy Newman, een, ja, een componist en zanger. Meer dan 35 albums uitgebracht en heel veel soundtracks. Ik zal eens even kijken wat er op zie staan, onder andere. Uh, Sinds 1980 verdeelt hij zijn tijd tussen het opnemen van nieuwe albums en het componeren voor films. Uh, eens even kijken, hij heeft 20 Oscar nominaties ontvangen. Nou, er zijn hele bekende films bij. Ik zie uit uh, een Oscar. Voor de beste filmsong uit de film Monsters. Ik zie een film staan uit Toy Story. Ik zie een Grammy Award voor The Natural. Die honkbalfilm. Nou, hij heeft heel veel uh, prijzen gewonnen. En hij maakt ook wel bijzondere muziek. En daarom doe ik er nog eentje uit. The Maverick. The Commodore. Randy Newman. Mooie muziek, eh, western muziek. Eh, Na de klok 14 draai ik iets uit de nieuwe film Brimstone, ook een western. Met muziek van Tom Holkenborg. Maar nu eerst nog iets uit Legends of the Fall. Muziek James Horner. Film Legend of the Fall is ook dinsdagavond om half negen op RTL 8 te zien. Het is een film met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Een voormalig kolonel besluit zijn drie zoons aan de vooravond van Wereldoorlog I... ver weg van de bewoonde wereld in het Amerikaanse Montana op te voeden. De broers groeien op en ontwikkelen een ijzersterke band... totdat Susanna in hun leven komt. Nou, dat is nog een mooi nummertje om Susanna Arrives te draaien. Uh, daar komt hij. En de soundtrack uh, The Legends of the Fall. even van de betere soundtracks ooit gemaakt. Prachtige muziek. Ja, vooral het laatste nummer van deze soundtrack. Dat heet Alfred Tristan en the, Col the Colonel The Legend. Ik kan het niet draaien, maar dat is een geweldig stuk filmmuziek. Duurt 15 minuten. Dat zou ik zeker ook eens beluisteren. Trouwens, de film is meer dan de moeite waard. Dus het wordt moeilijk kiezen of... Uh, oh, zes... Ja, je kan ze niet alle twee zien. Maverick of The Legends of the Fall. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFF Cinema. Mijn naam is Alko B. En we gaan nog gewoon een uurtje door. Twee uur staat onder andere op de rol: Brimstone, de nieuwe western, de Nederlandse. About the Boy, de krant Torino, Manchester by the Sea. The Thomas Crown Affair, Tin Man. Nou, van alles weer. Ik zou zeggen, pak een bakje koffie, pak een bakje. Of we nemen een glas fris. En we zijn zo weer terug naar het nieuws van 10 uur.